Ze zijn huiverig als het gaat om euthanasie bij dementerende. Daar staat maar 36% positief tegenover. De gezondheid van de afgezette Egyptische president Mubarak is goed genoeg om in Cairo terecht te staan. Het proces begint volgens plan volgende week woensdag, heeft de overgangsregering bekendgemaakt. Er waren berichten dat Mubarak vanwege zijn slechte gezondheid niet in staat zou zijn om snel voor de rechter te verschijnen. Ook werd gezegd dat het proces verplaatst zou moeten worden naar Sharam al-Sheikh waar Mubarak in een ziekenhuis ligt. Maar volgens de overgangsregering is het niet nodig. De 83-jarige oud-president wordt vervolgd voor corruptie... en betrokkenheid bij de dood van demonstranten. Naast Mubarak moeten volgende week zijn twee zonen... en de minister van Binnenlandse Zaken voor de rechter in Cairo verschijnen. De Italiaanse president Napolitano is niet te spreken... over de vestiging van overheidskantoren in de stad Monza in het noorden van het land... Afgelopen weekend zijn daar een paar filialen van ministeries geopend. Dat was een lang gekoesterde wens van de separatistische Lega Nord... een partij die ook in het kabinet zit. In een brief van premier Berlusconi schrijft Napolitano... dat dit in strijd is met de grondwet. Daarin staat volgens hem dat Rome niet alleen de hoofdstad is... maar ook de zetel van de regering van de republiek. Het weer, vanavond wat opklaringen een graad of 16... morgen veel bewolking en vrijwel overal droog...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 Is dit Land? Nee, dat is het uh, zeker niet. Is dit een singer-songwriter die over de eigen grenzen heen uh, durft te kijken? Jawel. Dit is namelijk Fabiana Dammers inderdaad met Touch Me. Een uh, eigentijds dance nummer wat ze... Uh, een. ...tijdje teruggeschreven heb. Ik vrees alleen niet dat hij op het nieuwe album van haar terechtkomt. Haar debuutalbum, wat toch wel tussen nu en een paar maanden het levenslicht zou moeten gaan zien. Tenminste, als ik de verhalen mag geloven wat er mij bereikt via de diverse kanalen. Maar goed, welkom bij deze aflevering van Alternative FM. We gaan beginnen gewoon. Ik zie alleen geen markers, maar die zal zo dadelijk toch wel binnenkomen. Druk bestaan deze jongen. Dus laten we daar zo dadelijk maar even verder mee gaan. Nu eerst tijd voor de biscuit. And introducing the chocolate finish! In the hot dog flavored water. Dat waren ze. Gangster met uh, no disguise. Zie je er een beetje bij te komen uh, vriend. Want uh, het was weer, uh, zeker weer hard werken geblazen. Dus nou dat harde werken dat uh, wordt steeds minder. Want oh. het wordt veel te warm bij onze dok. Is het zo? Ja want ja. Ik, ik, ik had je van de week aan de lijn en Toen zat je ergens. Nou het leek wel alsof er. Ik uh, weet niet wat er aan de hand was maar. Ja nee dat is het datacenter. Daar valt het nog wel mee. Ja. Daar is de temperatuur redelijk goed geregeld. <kuggen> ja. Maar bij ons in het kantoor loopt het uh, ruim boven de 28 graden met dit weer. Ja. Dus dat is echt geen houden meer. Het is uh, eigenlijk net zoals vroeger beneden hier in deze studio, ja. uh, Waar uh, toen nog geen ergo uh, stond. En dat toen 60 graden opliep. Ja, nou, nou zo... dan moet je toch wel heel erg uh, stevig in je schoenen staan, denk ik. Ja, nee, zo warm wordt het bij <tosses> ons kantoor niet, maar... Hm. Wel Schild. ruim boven de 28. Juist, juist, juist. juist. Maar uh, godzijdank hebben wij hier wel een airco nu aanstaan. Want ja. ik voel hem al aan. Uh, komen, ik denk, dus. ik zet hem even aan. Even 18 graden is beter. Ja, heerlijk. Het, het begint nu eindelijk een, een beetje een temperatuur te worden waar ik van hou. Ik, ik weet niet of jij dat volgt hoor. Maar heb je dat wel eens allemaal gezien? Zomerleed en mensen die klagen over dat weer? Nee. V Kun je die je überhaupt eigenlijk voorstellen, eerlijk gezegd? Nee, ja, als een, een uh, semi-cabrio-eigenaar. Nee, <laughs> semi-cabrio-eigenaar. Oh, je hebt hem. Je hebt hem. Begrijp ik dat goed? Ja, maar hij is nog steeds... Ik ben nog steeds aan het reserveren. Renoveren. Uh, renoveren? Ja. Oh, dus is, uh, hij staat ergens uh, nog... Uh, in de garage. In de garage. Duidelijk verhaal. Nou, goed. Uh, welkom. Hij is uh, weer ook aanwezig. Z zal, uh, af en toe uh, zal hij even hier en daar nog wat, uh, wat zeggen, toch? Ja. Uh, duidelijk. Uh, want het werk uh, van een, uh, een ICT-man gaat niet uh, over één uh, nacht ijs, heb ik het wel uh, zo. Want ik geloof dat uh, weer het nodige erbij staat. Hm? Ja, altijd laptop. ja. Hè? Altijd laptop. Juist. Uh, uh, Emer bezige Marcus van Dam. Hij zal ook even de boel hier in de gaten houden over... Uh, of hier wat uh, gekke dingen gebeuren met uh, onze livestreamer van dit programma wat ook uh, te volgen op www.altfm.nl precies, uiteraard, want dat uh, zullen we dan ook, uh. en we hebben een eigen uh, pagina op Facebook Acht, ja. acht vriendjes zijn, er, uh, zijn het Maar meer ook niet worden. Het wordt toch een hoog tijd Dat daar ook eens even wat uh, veranderingen Dus een beetje aan de boom schudden Maar goed, uh, <laughs> we kunnen niemand dwingen in ieder geval We gaan weer uh, fijn even naar uh, de muziek uh, toe Want uh, daar zitten we tenslotte hier uh, voor Dit is ook heel erg uh, fijn Om naar te luisteren Hier is Rua. Een echte ouderwetse klassieker van uh, Motorhead, Lemmy en zijn konuiten, en Kill by Death. Ik, uh, ik heb hem ooit, uh, dat, dat is, uh, zien toen, en dan zie je die microfoon die, uh, nou, hij moet echt helemaal uh, met zijn hoofd eigenlijk uh, zou helemaal naar die microfoon happen eigenlijk als het ware. Want die microfoon die staat dan eigenlijk een halve kop uh, uh, verder dan uh, Lemmy lang is. Maar goed, ik weet niet hoe hij er tegenwoordig bij loopt. Ik heb hem laten vertellen door, uh, door Pepe Fischer... dat het, nou, de man is denk ik al over de zestig eerlijk gezegd. Maar ze treiden nog steeds op, heb ik hem laten vertellen. Dus wat dat aangaat... Je moet ze echt neerknuppelen, die jongens van Motorrad. Ja, Marcus. Je zit er wel uh, bij uh, van uh, lekker, of een beetje stevige weer uh, stevige ja. uh, eventjes. Die stevige muziek ja ik wel van. <coughs> ja, nou we gaan eens even kijken of we er nog een paar uh, vinden straks in tweede uur. Want dan, uh, ik heb naar huis een beetje zin in. Er moet weer eens even wat, uh, weer wat uh, gebeukt worden, weer dus, uh, ouderwets. Want uh, ja. anders krijgen we zo'n uh, zo lieve jongens-imago. En dat, dat, dat lijkt me ook niet zo uh, verstandig, eerlijk gezegd. Uh, Voorkeur, Ramstein uh, weer eens dus even ouderwets. Met ja, dat is ook wel lekker. Ja, ja dat lijkt me wel eens uh, goed. Dus dat, uh, dat, dat zou direct uh, in het uur. Maar uh, we hebben nog... Uh, ken jij nog John Doe's Revenge? Ja. Wat moet jij toch wel wat zeggen natuurlijk. Ja. Ja. 2000. 2009. Zeg het goed, Ja, 2009. Toen uh, was het hier uh, bloedheet uh, op een juli dag. Dat weet ik wel. De ja. deur is eruit gesloopt uh, geweest. Om uh, Henning Brandt uh, met, uh, uh, met zijn drumstel uh, zeg maar, tussen de deur en de studio in te krijgen. Nou, Sus de Groot die stond ergens uh, bij de voordeur. En dat er toen nog helemaal geen mensen zijn geweest begrijpen er helemaal niks van. Ja, toen kwam er niet meer klagen. Nee, niemand kwam me klagen. Terwijl dat wel uh, semi, uh, semi akoestisch uh, was, wat daar uh, wat, uh, gedaan nou, was. Dat was verre van akoestisch. Oh ja, verre van oh, ja, semi akoestisch Er uh, waren wel uh, wat akoestische, akoestische gitaren. Maar de drums niet. Die waren nee, gewoon je... echt uh, uh, loeihard. de drums in de gang, ja, nee. <coughs> dat was hard. Dat noem ik niet akoestisch. Ja, ah, dat was het ook nee. niet. Maar uh, jammer dat die band eigenlijk uh, aan elkaar is geploft. Uh, ik weet wel dat ze in ieder geval de Rob Akda-woord uh, hadden gewonnen van 2008, 2008. Nee, dat is denk ik ook een beetje het uh, eerste wapenfeit eigenlijk uh, van uh, Suus de Groot. Want ze staat uh, in de halve finale. En is samen met Fabian de Dammers te zien en te horen op het Havenfestival in, uh, in augustus in Amuiden. Dus uh, gaan we gaan weer iets met z'n tweeën doen. Hebben we hebben dat ook uh, heb ik, uh, vernomen. Dus uh, dat, uh, dat lijkt me wel heel erg leuk wat ze, wat ze gaan doen, uh, die twee. Het uh, is, is niet geheel onlogisch uh, on, uh, die, die samenwerking, want dat hebben ze ook al bij The Last Vaults gedaan. Ben je er niet bij geweest? Nee, nee alleen uh, gemist, bij Bekenstein Pop uh, zelf op de zaterdag. Ja. Ja. Uh, nou ja, toen stond diezelfde Zuust de Groot trouwens uh, wel ergens op een van uh, de plekken in de tent uh, Ja, spelen. daar heb ik nog een mooi fotootje van. Daar heb jij een foto van. Oh. Maar ik moet er iemand adres nog op zoeken. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat moeten we maar eens eventjes... Uh, maar goed, uh, wel heeft Zuust de Zuster Groot uh, gezegd dat ze hier gaat komen. Dat zal niet eens op een zondag zijn. Nee... Dat gaat op een donderdagavond gebeuren. Ja, want uh, vrienden, zondagmiddag uh, dat gaat verdwijnen. Uh, als ik uh, de klus uh, ga klaren voor een krant, ja, dan kan ik dus ook niet meer uh, schrijven. Uh, hoe ik uh, dat uh, ga doen uh, wat, uh, wat betreft uh, de muziekboulevard, uh, daarover wordt nog even nagedacht. Waarschijnlijk wordt het, uh, ga ik mij hard maken binnen CFM om dat op zaterdagavond tussen 7 en 9 voor elkaar te krijgen. <kijkt> dan loopt er een uh, herhaling van de Eurobreakdown, maar ja. Als we iets aan cultuur kunnen doen, dan moeten we dat denk ik doen. Maar ik spreek niet gauw voor mijn beurt. Ik zeg, laat ik, me, laat ik het plannetje opgooien. Het is, ik ga niet voor mijn beurt spreken. Het, het moet nog wel goed gekeurd worden door programmaleider en door het bestuur. Maar mijn voorkeur ligt dus daar. Dus wat dat er gaat, het misschien niet verloren. Maar voor de donderdag zou de Groot dan hier moeten zitten. Wat betekent dus dat jij gewoon weer met je spulletjes moet komen. Ja, en dat wordt uh, uh, nogal erg uh, racen tegen de klok, lijkt mij. Uh, ja, maar als ik het ver genoeg van tevoren weet, dan is er vast wel te regelen. Dan is er vast wel te regelen. Oké, okay, nou goed, uh, over Suus de Groot uh, gesproken, zei het al, John Doe's Revenge, die staat al klaar. En dat was uh, in die hele mooie juli juli maand, uh, maand van 2009, toen ze hier aanwezig uh, waren. Het nummer dat heet Black Crowes. Vondagmiddag, zaterdag, zaterdag, zaterdag. Bij is noir en uh, night of the night. <coughs> Wat ik begrijp, heb komen ze met uh, weer wat uh, nieuwe werkjes aan. Tenminste, dat uh, was wel de bedoeling. Ze zouden dat uh, van de week of volgende week ergens naar me toe melden. Ik dus, uh, ben van de week uh, vriendjes uh, geworden met, uh, met deze twee. Met uh, Leon Palmen en uh, Jacqueline Neslo. De, de twee verhandeldragers eigenlijk. Want ja, uh, uh, Leon is uh, toch wel degene die uh, met zijn producerskwaliteiten het een en ander doet. Ze zijn hier geweest ooit uh, op zondagmiddag. Wat uh, vind je ervan? Dit. Ja, goed. Ze hadden uh, op het uh, Jupiler podium gestaan. Namelijk in, uh, op Bevrijdingspop. Dat is ze, uh, zeg maar de eerste airplay. Uh, nou, de eerste. Ik moet even. Even terug. Uh, ze, daar hadden ze hun eerste echte optreden voor het uh, grote publiek. Dus uh, het zegt wel wat. Als, uh, ze waren als dus een van uh, de, de bands. Van het uh, in Holland conservatorium. Daar mocht, daarom mochten ze daar staan. De programmeur had, uh, had daar een beetje een uh, scheef oog op uh, laten vallen. En die zegt: Jullie wil ik wel uh, op het podium hebben. Aha. En zo is het geschied. Maar in... je zou eigenlijk veel uh -huh. harder muziek draaien. Dat ga ik uh, zo dadelijk even doen. Uh, maar we gaan eerst met uh, de, uh, de Lost Noise. Begint dat dan een beetje op te lijken of niet? Ja, gaat de goede kant. Dat gaat op de goede kant. En dan, uh, dan hebben we rafol van nog. Dan begint het, uh, begint het uh, wel degelijk. Uh, dan moet je hem wel een beetje, tweede uur moet je natuurlijk een uh, beetje in uh, de gaten houden. Tweede uur, dan. Uh, Daar dan gaan moeten, we knallen. Dan gaan we even, even wat, wat, wat harder uh, te keren. En we brengen een Blotchhead bijvoorbeeld. Of Spartan. En. Misschien hebben we die uh, Third Machine nog. Die, die, die jongens die hier ooit uh, met John. Uh, John was hier ooit uh, van... Uh, John Ruiter van Third Machine was hier ooit geweest. En uh, nou ja, uh, we, gaan, uh, we gaan er gewoon wat aan doen. En, en dan, dan, dan ga ik eerst eventjes uh, de los Noise uh, draaien. Dus suck it up! Wat waren ze, Ravolva. Uh, ze hadden in oktober van het afgelopen jaar hadden ze een, een hele mooie cd-presentatie in het uh, patronaat gehouden. <coughs> Sorry dat het... Uh, ik heb een, een beetje een, uh, last van een kikker in de keel. Uh, maar... Uh, de, jij ook al? Ja, jij ook? Jij ook? Dan kan ik even kuchen. Ja. Mooi. Um, Twee verkouden mensen ja, in ja, de studio. Daar. Dat uh, schiet wel op. Dat zal wel met die airco te maken hebben, denk ik. Woe. Uh, het is uh, de naste juli maand weer uh, Sinds tijden weer, heb ik me laten vertellen Door het KMI En ze zeggen dat het uh, niet boven de 25 graden uit gaat komen Nou wat erg zeg Ik Eigenlijk vind het helemaal niet erg eerlijk gezegd Komt een uh, beetje af Nou ja ik vind het uh, überhaupt Want in Nederland uh, zijn, zijn het een stel heet hoofden Ik heb vanmiddag weer ergens Loop ik, uh, loop ik over de Brauwers Kolkweg Parapoetje had ik wel bij me Want ik uh, vertrouw dit weer en uh, Erwin Krol Met zijn wrijvende handen toch niet He, lekker wel zeggen dat het mooi weer is. En vervolgens uh, van. Uh, he, dan krijg je een bui ergens halverwege op je hersens. Nee, ik neem een wel even mee voorlopig. Maar he, over de mentaliteit van vandaag de dag. Er staat er een, uh, een vrouw. Die gaat keurig netjes het woonerf uh, uit bij de Tramplaan kwartier. Even dat uh, straatje daarna, zeg maar. Staat op uh, een beetje half open op het fietspad, nog niet eens echt op het fietspad. Komen er weer een, een paar van die. Uh, Scooterijen zo. Piep, piep, piep. Gelijk weer van, nou ja, kijk. En dat merk je ook gelijk als het 25 of 30 graden is. Dan worden al die, al die neuroten worden gewoon een beetje woest. Of wat dan ook. Waar is mijn bier? Dat soort dingen. Nou, daar, word ik, daar word ik niet ook van eerlijk ja. gezegd. Dus de mentaliteit is dan uh, verder zoeken. En als je nu kijkt naar buiten. Hè? Ja, het is nu goed weer. Maar uh, ja. mensen zijn dan zacherenig als het regent. Ja. Dat heb ik allemaal niet. Nou, als het echt regent, ja, dan best wel. je? Als het echt regent en je moet naar buiten, Ja, best gay, wel. maar uh, jij zit droog. <laughs> ja, toch of niet? Ja, redelijk. Jij zit redelijk droog. Ja, tussen, tussen al die servers uh, waar het uh, meer dan 25 graden is, kan jij gewoon je zonnebrilletje opzetten, hangmatje en een uh, tropisch uh, cocktaildrankje erbij uh, doen? Ja, was het feest. Oh, onbeest, onbeest. was het uh, Is Lee's Web niet zo'n goede baas dan? Of... Uh, nou ja, drank op de werkvloer sowieso niet, hè? <laughs> ja, dat, uh, nee, sowieso niet. En uh, als ik uh, dan al hoor, uh, Liesbep, drank en uh, auto racer, dat lijkt me nou helemaal niet zo'n goede combinatie in nee. gezicht. Nee, uh, maar uh, uh, ja, het zou, je zou het zo bij je in kunnen denken, hè? want het is, de temperaturen lopen daar wel heel ja. erg uh, hoog op. Het enige nadeel is dat er nou wel een klerenherrie is, ja? dus dat heb je normaal op je tropisch gevoel ja. niet. Nee, oké, okay, maar uh, een band uh, daarop laten treden, als het ethereal is, dan uh, overstemmen ze de servers, denk ik. Ja. ja, redelijk. <laughs> redelijk. Ah, dan, moet wel hard, ja, dan moeten ze wel hard spelen. Ja, maar uh, over Ethereum gesproken. Ze komen zo dadelijk. Oh, uh. ze, komen, <laughs> ze komen zo dadelijk uh, in het uh, volgende uur toch wel even voorbij. Uh, dan uh, is het de bedoeling dat zij waarschijnlijk in augustus gaan komen. Uh, waar we ook mee bezig zijn is The Red 17. Die, uh, die hebben we ook al uh, aangekondigd. Van we uh, willen komen. Maar 25 augustus. Ai! Dat is nou net een datum dat we alle twee niet kunnen. Dus uh, ja, ja dus, dus helaas. Heren van de Red 17. Uh, het is of het weekje ervoor of het weekje erna. En dan uh, zijn we graag uh, voor jullie diensten. Maar ja, het wordt spitsuur uh, in uh, september denk ik. Als ik uh, het, uh, allemaal het spoorboekje mag gaan uh, geloven. Met uh, ja, zus de Groot uh, misschien er nog bij. Dus uh, ja, maar wel genoeg uitzendingen om het allemaal... Ja, uh, dus ja, uh, het, wordt, te het, het, het wordt, het wordt, uh, het wordt uh, heel erg leuk. En uh, wellicht, als ik ook de geluiden hoor... Uh, ja, zou het wel eens zo kunnen zijn... dat we in de, de toekomst weer gewoon echt de bands weer neer kunnen zetten. Dat is uh, wel de bedoeling. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Want, uh, ja, uh, wie kookt weer fire met, uh, met de laatste keer in juni uh, 2010? Dat uh, was nou niet bepaald een succes. Hoewel, het ja, optreden wordt... was een succes, maar het vervolg uh, eraan uh, was geen succes. Toch? Ja, nou ja, goed. Uh, later hebben wij het. Dus even kijken. Want, een. Uh weer eens even op even die microfoon er weer bij pakken want ik moet uh, want even de tijd uh, vakkundig kletsen nou dan heb ik nog wel uh, twee minuten uh, zijn er uh, nou ja uh, uh, zijn er nog uh, zaken die wij uh, in het najaar gaan doen jawel want als het goed is gaan we gewoon in november december weer uh, fijn uh, de Rob Award uh, weer uh, doen van 2011 2012 uh, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Ik weet niet hoe, hoe het uh, daarmee staat eigenlijk. Ik zal eens uh, even zo direct... Uh, nou, laat, laat ik eens even kijken of we daar iets al over kunnen, kunnen zeggen. Maar ik vrees dat daar nog niet al te veel over bekend is. Bij uh, de mensen. Uh, de Rob Akda Award van 2011-2012. Uh, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Moet ik eerst even kijken. 2011. Hop. Uh, hebben we dat? Nee. Nou ja de R A A. nou dat zegt hij dus helemaal niks. Uh, ga ik nee, het is de Rob Agda. Anders krijg je uh, de, ik het Regional Airlines Association. <laughs> dat lijkt me niet zo. Kijk, heb het ee. Ja, kijk eens even. De inschrijvingen zijn als het goed is begonnen, geloof ik. Uh, staat dat er nou? Staat het er nou goed? Staat het? Uh... Inschrijven? Ja, ja inschrijven. Ja, 2011. 2011, 2012. het is, uh, het is gestart. Uh, de inschrijvingen die kunnen dus uh, gaan uh, beginnen. En uh, de Rob Agda Award heeft ons enorm geholpen om vooruit te komen. De organisatie is nog steeds betrokken bij ons en voelt erg goed aan. Aldus, Ilko van der Meer, de drummen van... Ethereal, Maar ja, die jongens die hebben ook uh, met recht uh, daar uh, heel wat aan te danken. Want ze waren in één jaar uh, de winnaars van de Rob Agda Award. En daarna ook nog eens een keer van de grote prijs van Nederland. Dus dat, uh, dat, is, dat is nooit, uh, dat is nooit uh, weg, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, uh, het is inmiddels uh, nu uh, bijna zover dat ik uh, het uh, laatste gedeelte van, uh, van dit programma uh, kan volkleppen. Uh, Tenminste, dat is wel de bedoeling. Het is vijf uh, voor negen. En als het goed is, heb ik dan nu een plaatje klaarstaan van... 5 minuten, dat gaat lukken. En dat uh, is van een band. Die noemen zich Stairs to Nowhere. Nou uh, hebben ze dus een 2007 de Adieu Delicate Atheist uitgebracht En nou waarschijnlijk ze al bezig te zijn met een Tweede album, maar dat tweede album Ja, daar kan ik nog helemaal niet wijs uit worden Uit die website van hun uh, het, uh, het is een Utrechtse band Ze hebben in 2009 bij uh, de Categorie Rock Alternative uh, meegedaan uh, van, de, van de Grote Prijs van Nederland Nou, uh, luister en oordeel Zelf over wat zij allemaal kunnen Nou, ze kunnen heel wat doen.